Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn zeven mensen opgepakt voor het beroven van rijke en bekende Nederlanders. Politie viel vanochtend heel vroeg binnen in acht woningen in Rotterdam en Ridderkerk. De mannen worden verdacht van inbraken en overvallen, onder meer bij Nicky Tutorials afgelopen zomer, die er zelf over vertelde op YouTube. We were robbed at gunpoint at our own home. And, um... Ik wil laten weten dat ik oké Ik niet ik oké ben, maar ik oké. Bij de invallen heeft de politie een auto, dure horloges en sieraden... geld, designerkleding en kogels in beslag genomen. In Groot-Brittannië zijn de eerste coronavaccins al uitgedeeld. Een vrouw van 90 kreeg de eerste prik live op tv. En nummer twee was wel bijzonder. Die heet namelijk William Shakespeare, net als de beroemde toneelschrijver. En wat Shakespeare ervan vond dat hij als tweede aan de beurt was? Uh, groundbreaking, I think. Hij denkt dat het vaccin een groot verschil kan maken voor iedereen, zegt hij. Een varkensboer uit het Drentse Ruinen mag drie jaar lang geen varkens meer houden. Op zijn boerderij bleken de stallen vol te liggen met dode dieren. De nog levende varkens lagen in het donker in een laag natte nest. De rechter noemde de situatie ten hemel schrijend. De eigenaren van twee Poolse supermarkten zeggen dat ze geen idee hebben wie er achter de aanslagen van vannacht zitten. Er waren flinke explosies bij een zaak in het Brabant in Heeswijk Dinter en in Alsmeer. Er is weinig meer over van de winkels. Deze vrouw uit Alsmeer zat rechtop in de bed. Ik hoorde vanaf de hele harde knal. En toen werd ik wakker. Ik schrok wakker. Ik denk, nou. En als u dit zo ziet, schrikt u dat. Vreselijk. Dat de mensen dat de mensen aandoen, dat snap ik niet. De Politie hoopt dat op camerabeelden te zien is wat er vannacht is gebeurd bij die Poolse supermarkt. Het weer droog met veel wolken, maar soms ook wat zon. Het is een graad of drie vanmiddag. Morgen is het grijs en kan er ook weer wat regen vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is een kwartier vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam en naar de vesting. De nasleep van een ongeluk, alle rijstroken zijn weer open.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 Oh, waar is ze snel? Hoor je dat? Ja. Ja, nou ja, goed... Beter, la, beter. beter snel dan te langzaam. Ja, vind ik ook. Nou, nogmaals goedemiddag. Dan, ja, goedemiddag, goedemiddag nogmaals. Welkom op deze dinsdag 8 december live vanuit de studio op de Tolweg hier in Zandvoort. En uh, in een leuk versierde studio. Wat uh, met dank aan uh, een van onze ve vele vrijwilligers. Van de uh, ja. Ja, toch leuk om even te doen. Toch een beetje gezelligheid in deze nare tijden. Over gezellige lampjes en andere kerstornamentjes. Uh, aan deze kant staat, uh, staat Jan, aan de andere kant hebben we lunch En uh, zoals gebruikelijk op de, de dinsdagmiddag gaan we de komende twee uur lunch doen voor u presenteren. En dan doen we dat uh, met wat leuke muziek, wat nieuwtjes, uh, mededelingen van alles wat. En we gaan ook maar weer uh, vast beginnen met wat kerstnummers tussendoor te draaien. En uh, daar gaan we het ook nog over hebben dat u voor binnenkort uh, een leuke zoeknummers kan gaan indienen voor de kerstdagen. Uh, maar daar gaat Luz om erom wat meer van vertellen. Uh, tussen de andere dingen door. We hebben ook nog het weerbericht. En heb je nog een leuk recept meegenomen, Luz? Ja, wel. Voor deze ja, dag. Oké. Okay. Ja. En uh, nou ja, we gaan maar uh, muzikaal beginnen. En dat uh, een verrassing voor deze week eigenlijk. Dat, is, dat de nummer 1 van de 2000, dat is uh, Denny Vera geworden. Hè? Had je dat gelezen, Luus? Ja, wat is uh, een is wel geweldig God. dat hij zo queen en alles heeft weggestoten. En uh, ja, dat moet natuurlijk even iets... Echt helemaal ja, geweldig. Uh, nee, voor deze veelzijdige zanger en... Uh, de grote hit van het afgelopen jaar was natuurlijk rollercoaster, en die gaan we nu verdrijven.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 Ja, dat was Danny Vera, een jongen die toch uh, zoveelzijdig is op het muzikale vak. En... Uh, hij heeft gepresteerd dit jaar als uh, nummer 1 te eindigen in de top 2000. En uh, daar heeft toch een aantal hele bekende mee van de troon gestoten. onder Queen en uh, andere grote namen. En, uh, deze jongen moet er echt trots op zijn. Heel dus, een geweldige hij is presentatie. Geweldig. Hij ja, is geweldig. Het is vandaag uh, dinsdag uh, 8 december. Het is de dag dat uh, het Verenigd Koninkrijk vandaag begonnen is... met uh, de start van het uh, vaccinatieprogramma. Dat is best wel heftig. Het is vandaag ook de dag dat uh, Max Verstappen oom is geworden. Zijn zusje uh, Victoria Verstappen is bevallen van zoontje Luca. Ook een heel leuk bericht. Jazeker, tuurlijk. En het is vandaag uh, 40 jaar geleden dat John, uh, John Lennon werd uh, doodgeschoten voor zijn huis in New York. De liedjes van de Beatles zijn actueler dan ooit. Uh, het vertelt Anne Hurenkamp. Zij is een van de makers van de laatste dagen van John Lennon. Een podcast die de mens achter de miet wil laten zien. Wanneer mensen aan John Lennon denken... zien ze de vredesapostel in, het, uh, in bed met lang haar en een brilletje voor zich... of de man die Imagine zingt achter een piano. Maar hij was zoveel meer dan dat. Aan de ene kant was hij artiest met een enorm talent... om prachtige liedjes te schrijven... ...en een boodschap de wereld in te brengen. Aan de andere kant was hij een beschadigde jongen... ...met een moeilijke jeugd die kampte met veel onzekerheid en onhebbelijkheden. Er zijn steeds weer nieuwe verhalen te ontdekken in zijn leven en nalatenschap. En uh, volgens Hurenkamp is het niet alleen voor de grootste fans... ...de moeite waard om zich in het leven van Lennon te verdiepen. Want of je nu van zijn muziek houdt of niet... ...hij heeft een ongelofelijke impact gehad op de geschiedenis en de westerse cultuur. Wat helpt is dat hij een man van slogans was. War is over, all you need is love and power to the people. Krachtige uitspraken die echt iedereen kent... en die inmiddels tot ons cultuurerfgoed behoren. In dat opzicht was hij net een reclameman. En wij hebben het nummer... Uh... Nou, we hebben er twee meegenomen van vandaag. Uh, ja. En we beginnen met de grote klap natuurlijk, in MUZIEK Ja, dat was immers een, een, een grote hit, is dat ooit geweest? En er wordt nog steeds heel vaak gedraaid, John Lennon. En zoals gezegd, we hebben twee nummers vandaag voor hem meegenomen. Want deze zanger moet je een heel goed eerbetoon geven. Dus hier komt nog een schitterend nummer van uh, John Lennon. De plastic Ono Band, The Woman is the Nicker of the World. Dat was ook een uh, vrij groot hit van deze man. Niet te vergelijken met die merchant, maar uh, ook een heel mooi nummer. We hebben een, uh, een tipje voor onze luisteraars: uh, Denderen door de duinen. Dat is toch wel gezellig, denk ik toch? Dus Denderen door de duinen. Dat is heerlijk, dat uh, nou, ben ik echt aan. Dan gaan we het eventjes oplezen hier. Dat is: uh, Wandelen is gezellig en gezond. En uh, wanneer men wandelt, maakt men vitamine D aan en loopt men alles soepel en los. U krijgt frisse lucht in neus en longen en de wind waait door uw haren. We wandelen één uur onder begeleiding van Joke Bijs. Joke neemt u mee in haar vertellingen over de wereld van dier, boom, plant en de mens. Stokken en verrekijken mogen mee en goede schoenen is wel een must. Bij weer of geen weer, het gaat door. Ook wanneer de duinen niet meer gepland staat, loopt de groep elke dinsdag morgen met elkaar. Uh, we hebben in de toekomst gaat dit gebeuren de, de Duinen op uh, dinsdag van 10 tot 11. En dat is dan van 26 januari 2021. Dus de komende januari tot 6 april. Dat is 10 keer. En dat kost dan uh, 30 euro. De locatie is in de Amsterdamse waterleiding Duinen. En uh, u krijgt 25% korting op de cursusprijs... als u een kopie van uw ID-kaart en de zandvoetpas inlevert. Altijd meegenomen, ja toch? Ja, ja zeker zeker. En echt de moeite waard. Hartstikke leuk om te doen. En uh, nou maar over het lekker weerwoord. Een beetje frisse neus halen. Ja, om het uh, van... jaar een beetje te starten. Altijd lekker. Met tweede kerstdag is dat wel een heel leuk idee. Want, uh, nee, dat kan ook... niet, want deze is van januari. Sorry, oh, Loos. maar je kan gewoon zelf ook behandelen. Ja, wel, dat kan ook. Dat ben ik met me je eens. Gelukkig wel. De, ja. <laughs> kan, ja, maar je kan er gewoon zelf ook heen. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Maar ja, dit gaat zo'n groepje wel gezellig. Natuurlijk. Het is natuurlijk leuker met een gids uh, die het ja, te ja, vertellen toch. heeft. Maar ja. Je kan het ook gewoon op je eigen houtje doen. Uh, zoals uh, reeds gezegd in het begin van het programma, we gaan ook uh, vanaf uh, deze week weer uh, wat uh, leuke mooie kerstliedjes draaien. En uh, ik heb hier één meegenomen, dat is van uh, onze dorpschoot, Alan Clark, die uh, samen met uh, papa Deens een uh, kerstnummer ooit heeft opgemaakt. En die gaan we nu voor u draaien.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 Die vader en zoon Clark was dat, deen, en zijn zoon Alan Clark... met een lekker kerstnummer van een aantal jaartjes geleden. Maar ja, het is er weer tijd voor, dacht ik, toch? He? Ja, het is echt... Uh, ja, en nu weer langer dan uh, normaal, hè? We zijn veel eerder met de kerst begonnen dan andere jaren. Ja, jaar. mensen en... zoeken toch de gezelligheid Ze een beetje. Het uh, naar beetje de gezelligheid, ja. ja. Uh, jij gaat een stukje voorlezen. Aan de nou tijd, ja, dus... de, de jeugdraad van Zandvoort komt vrijdag 13 december... ben je in het uh, raadhuis van Zandvoort... En dat wel voor een jaarlijks uh, wordt daar ook het jeugddebat gehouden... ter afronding van het project Jeugd en Politiek. De leerlingen krijgen in dit project op een actieve manier informatie... over de gemeentelijke en landelijke politiek. Alle zes de Zandvoortse basisscholen nemen deel aan dit debat. Uh, de jeugdraad bestaat uit twee leerlingen uit, uh, uit groep 8 van elke basisschool. De jeugdraad debatteert over drie voorstellen... Die zijn aangedragen door de scholen. En burgemeester David Molenburg zit de jeugdraad voor en wordt bijgestaan door de griffier. Leden van het college zijn eveneens bij het debat aanwezig. En net als voorgaande jaren buigt de Zandvoortse jeugdraad zich over een aantal voorstellen. En deze keer is de keuze gemaakt voor drie onderwerpen waarover de jeugd met elkaar in debat gaat. En zij gaan het debat aan over onder meer wat, uh, het beschikbaar gestelde bedrag schenken aan het Joods namenmonument en iemand van het Joods namenmonument vragen... Om, les, uh, om een les te geven over de geschiedenis van het Jodendom in Zandvoort. De andere is het beschikbaar gestelde bedrag te gebruiken... voor sportmateriaal voor op schoolpleinen. En de meneerschool wil vrijwilligerswerk door leerlingen groep 8... bij een verzorgingshuis of zorginstelling... En dat, daar gaat het debat dus over vrijdag. Nou, interessant toch? Ja. Leuk. Leuk ook hè, dat de jeugd daar toch mee bezig is. Ook. Ja, maar de jeugd wordt natuurlijk steeds meer betrokken bij verschillende activiteiten. En er wordt ook steeds meer voor de jeugd gedaan. En de jeugd heeft toekomst, hebben we hebben het eerder gezegd. Ja. En blijft natuurlijk zo. De volgende plaat, de, de titel is uh, ja, momenteel niet erg van toepassing. Maar uh, we gaan het opdraaien. Let's have a party, Wanda Dixon. sprong terug uh, ja, in de je, tijd. Je zegt wel van uh, in deze tijd geen parties. Maar je kan toch met z'n tweeën ook een hele grote, leuke, gezellige party hebben? Dat zou kunnen, nou, natuurlijk. stoelen aan de kant. Maar laten uh, we wel hopen dat we volgende jaar wel weer met uitgebreidere parties gehouden mogen worden. Want het zal wel leuk zijn natuurlijk. Dat je met iets meer mensen... Je mag nu vier, hè? Ja, vier. Ja, er vanavond weer mededelingen komen dat het anders wordt natuurlijk. Ja, dat je er maar weer met Dat er helemaal geen... Uh, want het wordt eigenlijk ja. niet beter op. We gaan, uh, ik denk vanavond om, het ziet er uh, niet goed uit. In het in ziet er niet goed uit in ieder geval. En um, We hebben december natuurlijk. December is ook een feestmaand voor de inbrekers. Dus ze maken ze niet te makkelijk, willen ze hier zeggen. Uh, dit jaar zijn we meer thuis met de wintermaanden. Maar het is natuurlijk nog steeds donker. En daar maken inbrekers handig gebruik van. En, uh, hoe veilig is uw huis? En uh, Doe de inbraakcheck. Door onverlichte huizen zien inbrekers de bewoners niet thuis zijn. En ook als u even niet thuis bent, bijvoorbeeld bij boodschappen doen, wordt er ingebroken. Uit cijfers van de politie blijkt dat normaal gesproken in december en januari drie keer zoveel inbraken worden gepleegd dan in de andere maanden. Op feestdagen zoals kerst en oud en nieuw wordt het meeste ingebroken. Gelukkig kunt u zelf wel doen om de kans op inbraak te verkleinen. 80% van alle inbraken komen doordat het voor de dief makkelijk is, er zijn gelegenheidsinbraken, om in te breken. Deze inbraken kunnen voorkomen worden. De gelegenheidsinbreker komt veel minder snel in actie als hij ziet dat de dief moeilijk is gemaakt. Wat kunt u zo doen? Ja, laat bij afwezigheid s'avonds op meerdere plaatsen in de woning licht branden. Gebruik hierbij eventueel een tijdschakelaar. Zorg dat de deur altijd op het nachtslot zit en laat de sleutel niet in het slot zitten. Sluit ramen en deuren die u niet in zicht hebt, ook al bent u thuis. En gebruik goedgekeurde sloten. Deze herkent u aan het SKG-logo met sterren. Neem een de inbraakstrip. En uh, dat moet er al een beetje bij kunnen dragen. Hoe veilig is uw huis? Nou, test uw, inbraak, uw kennis met inbraaksec. En deze test geeft uh, algemene informatie over de werkwijze van inbrekers. En tips om woninginbraak te voorkomen. Dus uh, we hopen dat uh, onze luisteraars wat hebben aan deze tips allemaal. Hey? Ja, dat zal, wel, dat zal toch wel. Ja. We gaan er Ja, het is, uh, het is lastig, dat moet. Oké. Okay. Dus is Suzanne en Vreek en uh, Lust, Je gaat uh, de ja, boekbespreking doen. Ja, want uh, ja, wat, je kan natuurlijk uh, heel weinig dingen doen. Dus een beetje lekker onderuit bij de warmte. warme lekker lezen. Met een kerstviertje heel lekker boek lezen. En uh, dit najaar verscheen het boek... Sproetjes en krasjes van Frederik Koelman uit Haarlem. Zij heeft het uh, syndroom van Turner en hersenletsel en schreef over haar leven met deze beperkingen. Voordat ik wist dat ik hersenletsel had verteld, dacht ik dat ik gek was. Op mijn tweede ben ik aangereden. In het ziekenhuis merkte de artsen dat ik klein was voor mijn leeftijd. Toen ik vijf was, werd het syndroom van Turner vastgesteld. Ik heb dat altijd willen verbloemen. Ik deed me altijd beter voor dan ik was. En dat was vermoeiend. Mijn middelbare schooltijd was zeer turbulent. Ik deed aan zelfbeschadiging en kwam op mijn zestiende uit de kast. Na mijn middelbare schooltijd kreeg ik een burn-out. Ik was zo moe, ik had jarenlang op mijn tenen gelopen. Ik liep vast met mezelf en ging naar een kliniek voor stemmingsproblemen. Maar toen ik uit die therapie kwam... ...was ik er helemaal klaar mee en ben ik in mijn eentje naar Schot Schotland gegaan. Toen ik terugkwam, ik was toen een jaar of twintig, kreeg ik een enorme terugval. Ik durfde zelfs niet meer naar de supermarkt. Mijn moeder zat met haar handen in het haar en is gaan zoeken naar iets wat mij kon helpen. Frederik's moeder ging op internet op zoek naar hulp voor haar dochter... ...en kwam terecht bij mee en de wering. Consulente Thea Jansen vroeg Frederik's moeder of er wel eens neurologisch gekeken was... Die reageerde overweldigd. De aandacht was in Frederiks jeugd vanwege het Teuners' vooral naar haar motoriek en groei uitgegaan. De testen die vervolgens in gang werden gezet, opende deuren. Alles is toen gaan rollen, vertelt Frederik. In het begin was ik heel erg aan het schoppen en stak ik mijn hoofd in het zand. Het heeft heel lang geduurd voordat ik het kon accepteren. En een vriendin vroeg, waarom schrijf je niet alles op? Het schrijven van het boek heeft me heel erg geholpen in de acceptatie. Door het schrijven kreeg ik een doel en kreeg ik er ook weer doelen bij. Nu denk ik, ik heb ook wel veel meegemaakt. Misschien ligt daar wel mijn kracht. Mijn moeder zei altijd, je bent een meisje met krasjes. Maar ik ben meer dan mijn beperking. Ik ben ook de sproetjes. Ik hoor wel eens dat lezers zich herkennen in mijn verhaal... Maar ik hoop ook dat mensen uit de hulpverleding het lezen en ervan kunnen leren. Sproetjes en krasjes is te koop. Voor 16,99 Verkrijg bij bij boekhandel of via bol.com. Een mooi verhaal. Zeker, een, een mooie boekbespreking ook. Je hebt het leuk allemaal aangekaart. en ja, Het lijkt me een heel mooi boek om te lezen, toch? Ja. Dus vaak met mij... is toch altijd, uh, vaak ontdek je dan dingen van, die je niet verwacht had van mensen... en die er toch wel uitkomen in zo'n boek hè? Ja, Dat is uh, leuk. en wie weet helpt het je bij, uh, bij, bij voor jezelf? Zeker wel. Bij een hoop dingen die je niet wist. Dankjewel Dus. Alsjeblieft. Lus. going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 Wat, uh, dan. Nou, ik heb nog wel iets leuks. Want, uh, we hebben ik, toch alleen maar leuke dingen? Ik heb altijd meestal proberen. Nou, Daarvoor te... staan uh, we ook hier. Want uh, het is. Uh, het uh, Kees de, hui, de Muishuis is klaar. En uh, dat kom je in de kerstvakantie, dan uh, vragen ze of je met ze komt spelen. In het Zandvoetsmuseum is er gesloopt, getimmerd, geschilderd. En dat alles voor de komst van Kees de Muis en zijn vriendinnetje Julia. Kom genieten van een speelhuisje, doe je schoenen lekker uit en kruip door de tunnel. Laat je verrassen door Kees, die jou laat zien hoe ze vroeger gingen vissen in een bo bomschuit. Kijk naar Julia, die voorzichtig de zee ingaat vanuit een mini miniatuurbadkoetsje. Zo zoek de plaatjes bij elkaar in het speciale Zandvoort Memoriespel. Maak een mooie kleurtekening of bouw een hoge berg van kaasblokken. Voor de kindjes van 3 tot 6 jaar is er een educatieve speelleerruimte ingericht. En dit project is bedacht en uitgevoerd door kunstenaars Sandra Overweg en Harriet van Roos Roosmalen. En financieel mogelijk gemaakt door het VSB Fonds, onderling hulpbetoon en het Zandvoorts Museumteam. Kees de Muis blijft fijn op een vaste locatie op de kleine speelzolder. En is verbonden aan het Museum, Zodat er voor de kleintjes het jaar rond een plaats is om op te spelen en te leren. Kijk voor meer informatie op www.keesdemuis.nl Nou, leuk idee weer ja, voor de kerstvakantie. Zou ik ook zin ja, nog kunnen, denk je? Wat zeg jij het, Luus? Zou ik ook door die tunnel kunnen kruipen? Nou, ik weet het niet. Misschien. Ja, je kan het altijd proberen. Misschien zit je klem op de helft. Maar ja, dan kan je gewoon ja, ja, weer terugtrekken natuurlijk. Ja. ja, toch? Dat is geen probleem. Uh, we gaan weer een, een kerstnummertje draaien. Een beetje humoristisch kerstnummer. Dat is ook wel eens leuk tussendoor. We hebben hier een, een brief voor de kerstman. En dit lied, dames en heren... draag ik speciaal op aan die ene man met die witte baard... En die rode muts, de kerstman. Hallo, oh, wow. beste kerstman. Ik had graag van u gehad. Twee nieuwe overhemden en een rubber eind voor in bad. Een nieuwe kam de worstel en een letter van banket. Want Sinterklaas had er geen eind meer. Ik hoop dat u er eindje hebt. doos, mijn zus en u mezelf. Ze hebben last van gordelroos. Doet u mij nog een computer en een villa, het liefst AC. En als je dat is langs. Nou, dus veet uh, heel lekker, nummer. Uh, de volgende mededeling, die uh, is wel erg vaak, wel belangrijk, gaat over de, de huisvesting hier in Zandvoort. En dat zijn natuurlijk altijd heikele punten, ja hey. Jawel, dat blijft een want, probleem. Dat blijft, hè, want uh, er zijn, uh, het volgende onderwerp gaat erover. Er zijn plannen voor nieuwe woningen op de hoek van de Van Alphenstraat en de Van al hier in Zandvoort. Dat is de locatie waar nu nog Autostrijder is gevestigd. Het plan heet De Duinwachter. Mooie naam trouwens. Autostrijder wil het bedrijf verplaatsen en op deze plek woningbouw realiseren. En samen met ontwikkelaar ROW heeft Autostrijder een plan uitgewerkt. Het ontwerp bestaat uit twee appartementcomplexen. Met 108 woningen, waarvan 32 appartementen voor senioren en sociale functies. En dat vind ik op zich al heel uh, een goed vooruitzicht. Er is nu een concept stedenbouwkundig programma van eisen, dat is SPVE afgekort, en dat bevat ruimtelijke kaders, zowel de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de kwaliteitscriteria waaraan zowel bebouwing als inrichting van de openbare ruimte moeten gaan voldoen. Uh, dat is de basis uh, voor ontwikkelaar ROW om een stedenbouwkundig plan te maken. Het SPVE wordt ook gebruikt voor de, uh, uh, de overeenkomst tussen de gemeente ontwikkelaar en autostrijder omdat het SVPE-model uh, mede bepalend is voor het verdere verloop van het project... kunt u hierop reageren. U kunt dit doen tot 15 januari 2021 via projecten.halen.nl... of een brief aan de gemeente Zandvoort... afdeling project- en contractmanagement... ter van mevrouw A. Kippersluis. Wilt u bij uw inspraakreactie ja, uw naam, adres, datum vermelden... en dat het gaat om SV, SPVE, de Duinwacht... Beantwoording van de inspraakreacties wordt als onderdeel van het besluit gepubliceerd op internet, uh, inclusief de namen van de indieners. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van uw naam, vermeld dan even bij het indienen van de inspraakreactie. U kunt het concept ook uh, inzien uh, online en dat gaat dan uh, op de projectpagina uh, pagina, kunt u dat terugvinden. Uh, ja, en wat mij dan zo opviel op sociale media deze week... is dat er toch wel een aantal reacties zag ik uh, langskomen op dit project. En dat variëren van heel lelijk en moet het nou? En uh, alweer zo'n kolos. Ik wou ik wel eens een moeilijk onderwerp vinden. Kijk, we hebben natuurlijk een, een, een tekort aan woningen in Zandvoort. En dat is al meer aangekaart. En uh, onder andere de ouderen, de jongeren, ja. Uh, tuurlijk, niet, je kan nooit iedereen te vriend houden met, met iets ontwerpen, ja. Maar we moeten natuurlijk wel een beetje waarderen... dat er uh, moeite gedaan wordt om, om huisvesting te doen. Mm -hmm. En iedereen heeft natuurlijk een eigen mening, begrijp ik best. En het hoeft niet altijd mooi te zijn. Maar kijk eerst naar de noodzaak. En ik vind de noodzaak gaat toch vaak wel boven het, het, het, het, het, ja, het mooie van iets. Ja, misschien kan er al gesleuteld worden, je weet het nooit. Maar het is wel nodig dat we hier een nieuwe huisvesting bij krijgen op stand Maar ja, is toch? dit ook iets van sociale woning? Of, zo? Of, of is dat alleen maar van, uh, via de projectontwikkeling? Nou ja, ik, ik zeg je 32 aparte. Voor senioren en sociale functies. Dus ja, ik maar het mag... gaat niet via de, de pre-wonen of toen de tijd. Nou, ik de toewijzing nog helemaal. Er is nog hier niet over gesproken. Misschien dat daar nog afspraken over gemaakt gaan worden in de toekomst. Ik weet het niet. Maar het is natuurlijk, ja. Uh, het is voor doorstroming zijn dat soort dingen wel belangrijk. Want ja, ik heb zelf ook gereageerd op, op social media erover. Kijk, er zijn natuurlijk een hele hoop ouderen die zitten in, in een huis. Kinderen zijn het huis uit en ze zitten in een grotere eensgezinswoningen. Koop, vuur, mm. maakt niet verder, nee, dat maakt in principe niks uit. Maar als die, die huizen vrijkomen voor gezinnen met kinderen. en die andere, oudere mensen kunnen dan doorstromen naar dit nieuwe project. dat is toch alleen maar toe te juichen, dacht ik zo. Ja, dat is het zeker. Ja, dus. Uh, tuurlijk, ik begrijp dat er <lacht> voor- en tegenstanders zijn. maar uh, laten we even waarderen dat er in ieder geval weer iets gedaan wordt. om het huisvestingsprobleem enigszins op te lossen. Ja, toch? Ja. Vind ik ook. Okay. Ja, dan zullen er weinig ouderen zijn die weg willen. Ja, afwachten. Ik kom thuis en het geluid van alle stilte is het eerste wat ik hoor. Op het keukenblad het briefje de onduidelijke woorden over hoe en het waarom. Het spijt. Ik vind niet zo'n goed idee, weet waar ik. Simon gaan we naar het eind van het eerste uur van deze lunchroom. En we zien u graag terug aan de andere kant met de klok. Nu allemaal fijne dagen en een voer.